Ik weet niet of je. The Naked and the Dead gelezen hebt. Die. die, die sergeant. Dat is ad. Het is een onderofficier. Maar wel loyaal. Zolang je de baas was. Geloof me, Maarten. Die man lijkt zo down to earth en integer. Maar hij is levensgevaarlijk. Die gaat over lijken. En wees blij dat je niet meer met hem te maken hebt. Hm. Alleen voor dieren. Daar is hij goed voor. Mensen haat hij. En jij bent daarvan voor hem de verpersoonlijking. Omdat jij wel om mensen geeft. Maar dan toch uh, verdomd weinig. Dat, ja, dat <laughs> doet het niet toe. Je, je, je voelt je verantwoordelijk voor ze. Dat, dat heb ik ook tegen Van der Warel gezegd. Toen ik afscheid van hem nam. Ik, ik heb gezegd dat ik jou miste. En dat de sfeer op het bureau sindsdien van een onheilspellende truttigheid was geworden. We, weet je wat hij zei? Hmm? dat het onder jou een heel ongezonde situatie was. Je, je moet je daar niets van aantrekken. Nee, nee. nee. Ik, ik moet eigenlijk om half elf met de afdeling koffie drinken. Gaan ze afscheid van je nemen? Ik denk het. Maar je bent er morgen, toch nog? Dan kon Charles niet. Dan ga ik weg. Waarom ga je niet mee? Dat zou ik heel leuk vinden. Ik ben niet uitgenodigd. Dan nodig ik je uit. Nee, ik ga daar niet als een stoorzender functioneren. Ik ga nog even naar de wc en dan ga ik weg. Toen hij de wc-deur achter zich sloot en terug wilde lopen naar de kamer van Eve, kwam Kitske juist de bezoekerskamer uit. Ze schrok en week terug. Alsof hij uit de doden was opgestaan. Hij grensde. Ze wenden zich af en verdwenen weer. Uh, wanneer gaan jullie eigenlijk weg? Maandag. Maandag al? <laughs> hoe gauw, hoe beter. Ik hoop dat het lukt. Ik schrijf je wel. ook eigenlijk als eer een hand gegeven toen ik kwam, tien jaar geleden. Ik vind het jammer dat je weggaat. Ieder fatsoenlijk mens is er één. Als jij gebleven was, was ik niet weggegaan. <lacht> dus je gaat heus niet mee? Nee. Dus je schrijft me. Zodra ik er ben, schrijf ik je. Tot dan. Vijf treden lager in de bocht stuit hij onverwacht op zijn afdeling. In een lange rij, allemaal met een kop koffie, op weg naar boven. Ad, rie. Joop, Richard, Joost, Gert en Lien. Hij schrok, hield een ondeelbaar ogenblik zijn pas in en daalde toen snel langs hen. Ad wendde zijn hoofd af. <kliek> Rie klimlachte triomfantelijk. Joop tilde haar hoofd schuin omhoog met een lachje. Richard en Joost hielden hun blik gericht op hun kopje. Inderdaad. Alleen Gert keek naar hem, een beetje lacherig. Alsof je met de situatie geen raad wist. En Lien bleef staan. Je gaat toch zeker mee? Ik ben niet uitgenodigd. Maar dat kan toch niet? Ik kan me toch niet opdringen? Je drinkt je toch niet op? Nee, ik ga echt weg. Ik heb trouwens al afscheid genomen, maar ik vind het erg aardig. Trillend, met een gevoel of zijn benen onder hem wegzakten, bereikte de hal. Niet bij macht om zo de straat op te gaan opende hij de deur naar de kelder... en daalde af naar de kluis. Daar zakte hij op een stoel. Wezenloos. Hoe was het? dat zie je er verschrikkelijk uit? Wat is er gebeurd? Ik was op het bureau. En toen gingen ze zelf ook afscheid nemen. En toen hebben ze mij niet uitgenodigd. Dankje. je. belt zeker voor Nicoleen. Ik zal je haar geven. Daar is Heidi. Ik wil aan u niet te woord staan. Dag, Heidi. Dag. Dag, Nicoleen. Dat is al lang geleden dat je aan de telefoon hebt gehad. Ik denk, we moeten toch nu eens bijpraten en samen met de honden gaan wandelen. Ja, le Leuk da dat we naar jullie komen. Ja. Ik ga ja, nu niet dat bij ons op hoor. Maar Maarten is op het ogenblik niet zo blij met Ad, omdat ze donderdag, toen ze afscheid namen van Eve, hem er niet bij hebben gevraagd, terwijl hij wel op het bureau was. Maar hij hoort het toch bij? Ja, dat vond hij eigenlijk ook. Ja, doe dat maar eerst, dan horen we het wel, hè? Dag! Heidi begrijpt er niets van. Ze zal er Ad naar vragen. Dat levert natuurlijk niets op. Voor zo'n gedrag kun je je niet meer verontschuldigen. Ik wil hem gewoon niet meer zien. Maar dan zie ik Heidi ook niet meer. En daar kon ik dan net zo goed mee opschieten. Dat is de enige met wie ik over de dieren kan praten. Jij kunt wel met Heidi blijven omgaan als, als ik Atma niet meer hoef te zien. Nee, dat kan natuurlijk niet. Ik kan er niets aan doen. Wat gek, hè? Dat die Heidi daar niets van vertelt. En zelfs als ze er wel niet lekker bij voelen, dan houdt hij zijn mond. Maar nu zal hij wel moeten... Lien aan de telefoon. Of ze vanavond met Frits even langs kan komen. Ja, natuurlijk. Ja, dat is goed. En hoe laat komen jullie dan? Nee, dat is goed. Tot straks dus. Dag. Ze komen om een uur of acht. Wat zouden ze dan komen doen? Geen idee. Ze zullen het misschien niet meer eens zijn zoals het gegaan is. Moet je dan geen fles witte wijn in de ijskast zetten? Ik zal het doen. Zo. Hé. Hey. Loop je maar door. Dag Nicolien. Dag Frits. Dag Tien. Ga zitten. Nien, is dat raam niet te koud in je rug? Nee. Dan zeg ik het wel. Willen jullie koffie? Ja, wel graag. Als je hebt. Ik ook wel. Huh. Begin jij? Dien? Um, ik moet je de groeten doen van Gert. Hij had eerst mee willen komen, maar hij was bang... dat dat niet goed zou zijn voor zijn carrière... Jullie niet? Nee hoor. Het was anders wel. onthutsend. En dan willen we ons excuus aanbieden. voor wat er gebeurd is. Maar dat hoeft toch niet? Jawel, dit had nooit mogen gebeuren. Wat is er eigenlijk gebeurd? Ik begrijp er niks van. Hou ja, hier eens koffie. Melk. En een sneetje West-Fries krentenbrood. Heeft Maarten meegebracht uit Enkhuizen. O, lekker. Vertel jij het maar. Lin, hier bent erbij geweest. Ik... Ik was in de vergaderkamer... Ad en Freek stonden daar met elkaar te praten... toen Charles binnenkwam en zei dat jij er was. Hij vroeg zich af of ze je er nu bij moesten halen. Ad had daar geen behoefte aan, zei hij. Hij dacht dat je getipt was. En Freek wilde in dat geval geen praatje houden. Daar heeft Charles zich toen bij neergelegd. Ongelooflijk. Was je eigenlijk getipt? Door wie? Bovendien, ik ben niet gek. Dan zou ik niet gegaan zijn, natuurlijk. Nee. Maar... Lina heeft ze vanochtend op de afdelingsvergadering uh, de waarheid gezegd. Ik wist niet dat ze zo kon optreden. Ze waren nergens meer. Ik was boos. Ja. en hoe? Hoe reageerde ze daarop? Ze reageerden niet, hè? Oh, nee, ze zeiden niets. Toen heb ik gezegd dat ik vanavond naar je toe zou gaan om excuses aan te bieden, en toen zei Frits dat hij dan meeging. Ja. Iemand anders? Alleen Gert. Maar dat was na de vergadering. En Zien? Zien heeft je nooit erg gemogen. Ze heeft wel rechtvaardigheidsgevoel, Zien haat je. Tegen mij zei ze, laat het maar voelen. Ze weet je dat je nooit enige belangstelling voor haar hebt gehad. <hums> Geen belangstelling gehad. Iedere zin die ze heeft geschreven, vijfmaal omgedraaid. Ze heeft een onderwerp van mij gekregen. Ik heb geleerd hoe ze onderzoek moest doen. Dat oh, is onzin natuurlijk. Als ze dat vindt, dan vindt ze dat. je een glas wijn? Uh, ik heb eigenlijk aan Marieke beloofd dat ik weer gauw terug zou zijn. Staat in de koelkast. Nou. nou, één glas dan. Hij haalde de wijn uit de keuken en vier glazen uit de achterkamer. Terwijl Nicoline de Brie aansneed, die ze voor de gelegenheid gehaald had. Niemand zei iets. Toen hij de glazen inschonk, beefde zijn hand. Hij zette ze voor hen neer en hief het zijne op. Op het bureau dan maar. Het ja. bureau. De wijn was niet koud genoeg en daarbij had hij een onbehagelijk gevoel. Hij realiseerde zich dat hij diep in zijn hart tot het laatste ogenblik gehoopt had dat de hele afdeling er zou zitten, desnoods met briefies. Charles Briefies komt vanmiddag. Hij heeft net opgebeld. Zei hij ook waarom? Hij vond dat het allemaal een beetje vervelend gelopen was donderdag... en wil daar graag eens over praten. Dan zal ik maar weggaan. Hoe laat komt hij? Vier uur. Wat gek dat Ad niet komt. Ja, gek. Wil je een plak koek? Ja, ik wil wel een koek. Zei hij niet dat het hem speet? Hij zei niets... Maar hij zal het wel vervelend vinden, want hij uh, heeft er natuurlijk geen belang bij om mij te bruskeren.